Tien uur jobboot met het NOS-journaal. De man die is aangehouden voor het versturen van dreigtweets... blijft tot morgenochtend vastzitten, zegt de politie. Hij zou hebben gedreigd met een bloedbad in de VND in Haarlem. Of de verdachte de dreigtweet ook heeft verstuurd is onbekend. Zijn computer is in beslag genomen. Volgens de burgemeester van Haarlem zou de aangehouden persoon... een oud-werknemer zijn van het warenhuis... In de dreigtweets die werden verstuurd stond het woord ontslag. Ook in Den Haag is de politie in actie gekomen nadat anonieme dreigtweets tegen een winkel waren geuit, maar die bleken vals. In de wijk Leidsenveen Veen werd een filiaal van Albert Heijn tijdelijk gesloten.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 Illustrator Sylvia Weven is onderscheiden met de Gouden Penseel, de prijs voor het kinderboek met de beste tekeningen. In het Rijksmuseum ontving ze de prijs voor haar illustraties in het boek Aan de kant, ik ben je oma niet. De jury noemde Wevers tekeningen mysterieus, speels en herkenbaar. Het Gulden Palet, de prijs voor een buitenlandse illustrator, ging naar de Vlaming Tom Schamp voor zijn tekeningen in het leukste ABC ter wereld. Het weer vannacht bewolkt en nevelig. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgenochtend eerst nog mist, daarna zonnige periode en droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Veel zelfstandige IT-pro's werken via IT-staffing. De reden, de aansprekende projecten en onze vooraanstaande positie in de markt. Als jij mooie opdrachten wilt, kun je niet om ons heen.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 NOS langs de lijn op een lekker bekeravondje. 1 verlenging AZ tegen Sparta. De verlenging was koud begonnen of het stond al 2-1. En die houdt kwam. Oeh, en het scheelt heel weinig of het is 2-2. Want het zal wel met de Spartaanse opvoeding te maken hebben. Maar Sparta geeft niet op hoor. Zij kwamen dan 2-1 achter de Rotterdammers door het doelpunt van Johans om vlak na... Uh, de 90 minuten, zeg maar, in de 91ste minuut. En zojuist uit een hoekschop was het uh, Johan Voskamp, de maker van het enige Sparta-doelte tot nu toe, die de bal net over het doel kopt van Esteban. Nou ja, ik weet niet, ik dacht eventjes, het is gebeurd met Sparta. Maar het is nog niet gebeurd met Sparta, want ze komen uh, toch wel aardig opzetten weer. Hebben ook gewisseld en dan komt Roderick Gielissen. Dat is toch een naam die je bij een heel andere sport zou verwachten. Komt in het veld en hij uh, gaat Pieter Nijs de rechtsbek vervangen. Een beetje alles of niet. Voor uh, Adrie Bogers en zijn Sparta. En dat moet ook wel, want na bijna acht minuten in de eerste verlenging staat Sparta met 2-1 achter tegen AZ. Ja, dan liever zien honkballen zeker. Ah, bijvoorbeeld. Ja. Aj uh, Ajax, uh, Volendam, Ajax uh, veel beter, maar de marge is gering. Filip Koken. Ik ben toch benieuwd aan welke sport uh, Andy denkt. <laughs> ja, dat zeg ik, honkballen. Ja. Ja, hoekballen, dat zal het zeker zijn. Uh, ja, Ajax is nog altijd beter. Maar uh, zolang het nog maar 1-0 is, is, uh, ja, is het nog spannend. En is er ook nog sprake van een echte wedstrijd? Ajax heeft wel uh, gereageerd. Na die enorme kans van Koewas, de rechterspits van Volendam. Waarbij uh, Deli Blind redding moest brengen. Nadat nou, Deli Blind over dezelfde buitenspelval uh, om zeep hielp. Dus een goede redding van Blind daar op de lijn. Schrok Ajax even een paar minuten, maar daarna dwong het weer een kans af via Lasse Schöne... die van een uh, meter of twaalf schoot. En toen uh, moest Timmermans weer de keeper van Volendam redding brengen. Nu een corner voor Ajax na een goede actie van, uh, van Andersen... die uh, luid wordt toegejuicht vanaf de tribunes. Het is hier overigens maar half vol hoor, in de arena. Het is uh, tamelijk sfeerloos bij tijd te wijden. Maar als het publiek er eenmaal zin in heeft en aangespoord wordt... dan is er opeens uh, een, een uh, lichte wave... En uh, dan laat ze toch wel van zich horen. En dat heeft Ajax wel nodig. Want dat sukkelt bij Tijd de ook wel in, in deze wedstrijd. Nu dan komt die corner. Die wordt eenvoudig verwerkt. En uh, dan nu Schöne bij de rand van het 16 meter gebied. Daar komt Timmermans een goal uit. Is hij op tijd? Ja, Siem de Jong is er net iets eerder bij. Die kan nu de bal gaan voorgeven. Daar komt Van der Horen. Maar uh, er is al sprake van buitenspel van Siem de Jong. Op het moment dat hij de bal afpakte van de doelman. Ik zie Frank de Boerle even omkijken. Die gaat waarschijnlijk zo weer wisselen. Hij vecht dit besluit niet aan. Is het inderdaad buitenspel bij dit doelpunt? Inderdaad, ja het klopt hoor. Ja, Sien de Jong stond buitenspel bij het tikje dat Schöne gaf. En uh, daarna dus uh, de voorzet richting Van de Hoorn die wel scoren. Maar de treffer wordt terecht geannuleerd. We hebben ruim een uur gespeeld al. En Ajax leidt nog altijd slechts met 1-0 tegen het nietige Volendam. En dan een uh, opmerkelijk uh, sportsduel dat uh, beslist leek. Team Nieuw-Zeeland, heb ik het over de America's Cup... de zeilwedstrijd in, uh, in San Francisco. Team Nieuw-Zeeland stond vorige week nog met 8-1. Ik herhaal 8-1 voor. En hoefde nog maar één race te winnen... om de Velbegeren Cup, uh, de America's Cup, te winnen. Maar Team Amerika kwam geweldig terug. Gisteren werd de stand zelfs 8-8. Uh, straks, dan kan de beslissing vallen... want het team dat als eerste negen wedstrijden wint... is uh, winnaar van de oudste sporttron ter wereld. IOL Kloosterboer die mag die wedstrijd gaan, uh, gaan volgen en gaat het ook doen tussen Amerika en Nieuw-Zeeland. Er was even sprake van IOL dat die wedstrijd vandaag niet door zou gaan. Uh, rond deze tijd. Of wanneer gaat die beginnen? kleine vijf minuten, geloof ik. Ja, kwart over tien is uh, de officiële starttijd. En? er staat inderdaad behoorlijk wind in de baai van uh, San Francisco. Ik kan dat zien. Um, ze waren bang dat het boven de 24 knopen ging. Maar de gemiddelde wind is nu zo'n 19 knopen met af en toe een, een piek van 22 knopen en uh, die limiet van 24,4 om precies te zijn, die is uh, zo gesteld vanwege de veiligheid. Er is, uh, zoals je misschien weet, uh, in, in mei een, een dodelijk ongeval uh, gebeurd op de Zweedse boot ja. en vandaar dat ze heel erg voorzichtig zijn. Uh, ja, het wordt gewoon gevaarlijk als het uh, harder gaat waaien. Maar zoals het nu ziet, eruit ziet, uh, gaat het door. Ja, want dan hoe laat begint het dan? Kwart over tien. Kwart over tien, ja. En dan duurt het hoe lang? Nou, een wedstrijd, ja, afhankelijk van de wind natuurlijk. Afhankelijk van de stroming, maar dat, uh, het duurt ongeveer een half uurtje. Ja. En uh, ja, dan is het hard tegen hard. Het, uh, het zal er verschrikkelijk omspannen. En ja. en ja, dat laten de cijfers ook zien. Ja, duidelijk. Uh, Nieuw-Zeeland heeft al heel lang die champagne koud staan. Uh, dat negende punt kwam er niet en kwam er niet en kwam er niet. Ja. Hoe is dat mogelijk? Ja, het is sport. En zeilen is ook sport. Dat is maar weer bewezen. En als het een paar keer niet lukt... dan gaat het in je kop zitten. Ik, ik ben daarvan overtuigd. En ik denk ook dat de eerste keer dat Jimmy Spithill... de schipper van Team USA riep van... ja, weet je wat, we gaan het gewoon nog winnen. En het zal wel een enorme teleurstelling zijn voor Nieuw-Zeeland... als ze dit niet af kunnen maken. Ik denk dat dat grootspraak was toen. En ik denk dat het een manier was om zijn eigen team... nog een keer mee te krijgen en voor die ene kans te gaan... Maar als het dan een paar keer lukt, ja, dan weet je niet wat er gebeurt. En, en, en dan zie je uh, dat ineens uh, de swing erin komt. En dan moet je niet vergeten dat uh, achter de schermen verschrikkelijk hard gewerkt is. Ik denk dat het uh, short team, dat bestaat uit zo'n zo 200 man, daar dag en nacht. Uh, aan die boot sleutelt. Elke nacht gaat de zager in om weer iets te verbeteren. Elke millimeter telt daar. En ik denk dat uh, vooral dat het verschil is, uh, is geweest. Maar teleurstellend is het zeker voor Nieuw-Zeeland. Er staat zelfs al een week lang een Boeing 747 klaar om, om die cup op te halen. Maar ja, huh. dat ene puntje. Ja. Ja, hoe wordt er in Nieuw-Zeeland uh, gereageerd? Denk je dat is toch een, een zeilgek land als ze het ja. niet zouden halen? Als ze het niet zouden halen, ja. Ja, dat is misschien de geboorte van een, nieuw, nieuw, ja, een, een nationaal trauma... zoals wij dat kennen van 1974 uh, met het voetbal. Want ja, zeilen is echt groot in Nieuw-Zeeland. Het staat in de top drie van meest bekeken uh, sporten. En uh, deze America's Cup wordt zelfs beter bekeken... dan uh, wedstrijden van die All Blacks, rugby. Dus kun je nagaan, het zijn... Het, het is echt groot daar. Mensen komen te laat op hun werk. Want het is daar uh, ochtends vroeg op tv. Kinderen komen te laat op school. Ik denk dat drie van de vier mensen naar het zeilen kijkt. Maar nu eerst voetbal. Ja, wat wordt gescoord, begrijp ik, in Amsterdam? Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Volendam maakt gelijk. En dit is nog niet eens onverdiend ook. Als je ziet op de manier waarop het gebeurt. Ja, het zal bij het begin beginnen. Van der Hoorn wordt te kijken gezet door zijn directe tegenstander Damien Menzo... En Menzo die gaat er vandoor. De centrumstit van Volendam. Die besluit vanuit een moeilijke hoek te schieten. En die raakt de paal. En vanuit de paal behoudt Volendam het balbezit. De bal komt weer voor. Vanaf de rechterkant een mooie voorzet. En die wordt binnengetikt. Heel knap door de topschutter in de eerste divisie. Robert Muren. En hij maakt er 1-1 van. Ajax zou zich moeten schamen. 1-1 halverwege de tweede helft. Ja, als er toch iemand het moet maken dan Robert Muren maar op vanavond denk ik. Ja zeker. Ja. Goed, um, dat wordt nog spannend in de arena. Net zo nou, niet net zo spannend, denk ik, Ayles, als bij de America's Cup. Want daar is het echt heel erg spannend. Um, um, heeft de America's Cup, hè, zoals dat zich nu ontwikkelt, kijk, als het gewoon simpel 9-1 was geworden... had niemand het er meer over gehad. Nee, nu, dat denk ik ook ja, Nu, nu ja. heeft eigenlijk de hele sportwereld het over de wedstrijd van vanavond. die ja. is ook een zeilen, denk je, meer als kijksport nu op de kaart gezet. Want zo stond het ja. in de boek natuurlijk. Nee, nee, nee. Zijn ze over het algemeen moeilijk te volgen vanaf de kant. Uh, omdat je, ja, je ziet een aantal boten en die gaan een verschillende kant op. En, en dan komen ze uiteindelijk bij een poei uit. Maar je, je weet als leek nooit uh, wie nou eigenlijk waar ligt. En dat hebben ze heel goed gedaan met de America's Cup. Daar hebben ze miljoenen in gepompt om het goed in, uh, in beeld te krijgen op televisie. Je hebt uitstekende graphics. Uh, nu ook weer in beeld uh, de graphics van, uh, van de stroming in de Bay. Je ziet gewoon de vloer. Met, met pijltjes uh, op je afkomen, en op het ene stuk heb je dan veel vloed, uh, en het andere stuk gaat het weer de andere kant op, mm -hmm. en dan zie je dadelijk op de echte beelden ook een, een stroom na lopen dat het water de ene kant of de andere kant op loopt. Zo, zo gaat het ook met de, de boten. Uh, ze hebben um, ja, dus de, de snelheid eraan gekoppeld, mooie vlaggetjes. Je weet. Precies, het is heel overzichtelijk uh, welke boot waar in, uh, in het parcours ligt. En zo kun je toch een beetje uh, de spanning erin houden. Ja, Net als nou... bij het voetbal. Ja, ja, ja, hou de spanning erin. We komen straks bij je terug, want we willen weten hoe die wedstrijd zich ontwikkelt. Dankjewel, Arjan, voor nu. Um, doelpunt bij Andy, begrijp ik, zo te horen. Ja, op slag van het einde van de eerste verlenging is het 3-1 geworden. Derde doelpunt van Johansson. Uitgestelde aanval. Ja, Sparta liet het een beetje open achterin om in de aanval te gaan. En dat leverde bijna resultaat op toen Boskamp leek te gaan scoren. Maar op het moment dat hij uit wilde halen, gleed hij weg. En dat betekende einde kansen. Een paar minuten later is het Aaron Johansson die zijn derde scoort voor AZ. En dus 3-1. We gaan zo dadelijk beginnen aan de tweede helft of de tweede verlenging van 15 minuten. Want de eerste verlenging zit erop in de slotseconde dus van de eerste verlenging. Johansson 3-1 voor AZ. Nou, Red de Kitet komt er nog even die Dat lijkt beslist. We gaan even naar de Arena natuurlijk, want daar lijken we toch wel op een sensatie af te stevenen, tenminste als het zo blijft. Ja, Roberts, ja zo ver is het. Ja, nee. Zo, zo Muren, is het natuurlijk niet. In naam Muren wil ik nog één keer laten vallen. De 1-1. Ja, het is natuurlijk een hommage aan zijn oom uh, Gerry uh, dat hij hier uh, dat doelpunt maakt en uh, dat Volendam hier op 1-1 staat. Dat het echt spannend hier is tussen Ajax en Volendam. Ja, Robert Muren, hij had al van tevoren gezegd dat hij uh, als hij ergens een mogelijkheid had, dan zou hij hier in de, in de arena de bal een aantal keren hoog gaan houden ten, aangedacht, ten is aan, aan Gerry. En nu uh, krijg, komt er weer een kans aan. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Weer een kans voor Muren. Die uh, zomaar een voorzet in ontvangst kan nemen. En hij kan dan die bal niet lekker uh, op de voet uh, krijgen. Omdat hij nog schrikt was in directe tegenstander Mooijzander. Die weer geen vat had op uh, Muren. En Frank de Boer die loopt er nu chagrijnig bij te kijken. Maar weer was daar een kans voor Volendam. Na een voorzet van uh, Lamouchi. De invaller uh, krijgt uh, Muren die bal op zijn knie in plaats van op zijn voet. Maar uh, Ajax is wel degelijk geschrokken. En Ajax zou deze wedstrijd moeten aangrijpen om zelfvertrouwen te tanken naar die blamage tegen, tegen PSV. Maar het omgekeerde gebeurt. Ajax trilt en heeft natuurlijk een aantal kansen, een handvol kansen niet benut. Open kansen tegen Volendam omdat Volendam zeer agressief verdedigt. Maar met dit enorme klasseverschil zou uh, Volendam toch opgerold moeten worden. Nu dan Schöne weggestuurd en Schöne kan die bal dan niet binnenhouden. En dit is dan het eerste moment waarbij de toeschouwers echt gaan morren en gaan fluiten. En uh, de schouders gaan hangen bij de ajax -side. En Volendam gaat nog meer tijd rekken. Ja, misschien zit er nog meer in. Misschien dat ze kunnen profiteren. Misschien dat dit een enorme stunt gaat worden. Net als overigens in 2008. Toen won Volendam met 1-0 in de beker van Ajax. Toen door een treffer van Jack Tuip. Maar dat was nog een zeer succesvol Volendam. Een Volendam dat in dat seizoen ook de halve finale haalde van het bekertoernooi. En toen uitgeschakeld werd door Herenveen. Dit uh, Volendam heeft betrekkelijk uh, weinig kwaliteit. Maar het kan toch nog Ajax het behoorlijk moeilijk maken. En Volendam valt nu weer aan. Aan de rechterkant. Kouwas die naar binnen gaat kappen. Kan hij ook gaan schieten. Kouwass en uh, krijgt opnieuw de bal. Op zo'n 18 meter van de goal van Sillessen. Die nu in actie moet komen. En Sillessen in duel uh, met, uh, met overtoon. Pakt hij de bal en heeft hij hem. En komt hij als winnaar tevoorschijn aan deze strijd. Nou Sillessen heeft dus niet de nul kunnen houden. Het was ook een moeilijke bal. Hij moest reageren vanaf een meter of zes bij die goal van Muren. Nu gaat Siem de Jong dan maar het jagen op de bal. En geeft Timmermans dan maar eens een lel tegen die bal. We hebben nog zo'n 18 minuten te spelen en wat tijd. En Volendam houdt vooralsnog stand in de arena. 1-1. PSV plaatste zich eerder op de avond met hangen en wurgen... voor de derde ronde van de knvb beker In Eindhoven werd Telstar met 4-1 verslagen... dankzij twee strafschoppen en ondanks een snelle tegentreffer. Bar Stigler sprak over deze wedstrijd met de trainer van PSV, Philip Cocu. Dan nou was je zondag eigenlijk wel tevreden. En dan zet ik het ook af tegen de donderdag tegen Ludo Goretz. Um, hoe ben je nu? Nou, ik denk niet dat we tevreden kunnen zijn... over uh, uh, hoe we aan de bal gespeeld hebben. Dat, uh, dat was te slordig op heel veel momenten onrustig. Uh, ik denk de samenwerking... en uh, de misverstanden waren... Uh, ja, legio. En, uh, dat zorgde voor een uh, onrustig spelbeeld. Ja, aan de andere kant... denk ik wel dat we... Uh, de strijd en de bereidheid... en de werklust... Uh, uh, daar kan ik weinig over zeggen. Zeker naarmate de, de wedstrijd... Uh, vorderde, uh, gingen we daar... alleen maar meer in compenseren, omdat het... aan de bal wat, uh, wat minder uh, was. Dus, ja, ik denk dat is wel een goed teken. Ja, nou zet je er vandaag uh, uiteindelijk met de keeper erbij zes anderen in... in vergelijking met zondag. Uh, heb je daarvan gezien wat je daarvan wilde zien? Dat zijn jongens die zeg maar, de kans krijgen nu om jou te overtuigen. Ja, maar dat gebeurt wel vaker. Dat we een, uh, uh, nu waren het er wat meer. Het uh, heeft soms ook te maken met andere spelers... die uh, ja, of uh, veel wedstrijden hebben gespeeld of uh, klachtjes hebben. En, uh, maar uh, ik denk dat het ook... Te zien was op sommige momenten dat je zag dat sommigen niet heel veel samen gespeeld hebben. Want daardoor kreeg je wat meer uh, misverstanden dan, uh, dan gebruikelijk. Maar die jongens hebben in ieder geval uh, uh, de taken proberen uit te voeren binnen het team gespeeld. En uh, daar ben ik wel tevreden over. Wat gebeurt het eerste deel van de wedstrijd? Met een, uh, een, een fout achterin van Bruma, een tegengoal. Dat zag er bijzonder ongeconcentreerd uit het eerste kwartier. Ja, We begonnen niet goed, uh, zeker niet, uh, omdat we ook min of meer verwachten dat dit, uh, dit het spelbeeld zou worden. En, nou, dan moet je opletten dat je ook al, val je aan, je gaat heel veel aanvallen. Dat je defensief goed staat voor als je de bal een keer kwijtraakt, nou, dat hebben we zeker de eerste 10-12 minuten, hadden we dat niet op orde. En uh, we verloren ook nog de op defensief op zich veel, uh, veel duels. Nou, dat is iets waar Telstar op zit te wachten. Hè. Die maken met vijf middenvelders de ruimte heel klein. Uh, wij wilden toch door het midden proberen te spelen. Terwijl we eigenlijk het beste via de zijkanten konden doorkomen. En uh, dat levert een aantal keren bovenlies op. Waar, uh, waar zij bijna uh, meerdere malen op de gebruik van hebben gemaakt. Ja. Zijn dit nou ouderwetse zeurwedstrijden waarin je het eigenlijk nooit goed kan doen? Voor het publiek en de pers en de mensen die achteraf bij jouw verhaal komen halen? Nou, het zijn geen makkelijke wedstrijden om te spelen. Maar daarom ben ik ook tevreden over wat... Uh, buiten de eerste 10 minuten, maar de, de, de inzet en de bereidheid naar elkaar toe. Uh, die was vandaag in ieder geval goed. En dan zie je, dan hoef je helemaal geen geweldige wedstrijd te spelen. Maar we halen wel het resultaat wat we willen. En we zijn door naar de volgende ronde. Ja, met een beetje hulp van de scheidsrechter die een hensballetje over het hoofd ziet en een makkelijke penalty geeft. Ja, dat, uh, die hensbal kon ik uh, echt niet waarnemen. Uh, daar stond de scheidsrechter wel een stuk dichterbij. En uh, ja, de eerste penalty. Is misschien wel wat contact, maar volgens mij was de bal weg. Tweede penalty vond ik wel een ja, rechte. Uh... Sister. Wordt het een memorabele avond in de arena, Philip Koken? Ik zat net te denken. Ja, in de eerste helft leek het een, ja, een, een reguliere overwinning te worden: voor, uh, voor Ajax. Maar het zou wel eens een sensatie kunnen worden. Ja, nu, dan een, een gele kaart vanwege opzettelijk Hens. Uh, hij dreigde binnen te koppen, de linksback van Volendam. Dat is Nick Koster bij een voorzet, maar hij kon niet meer koppen. De bal ging boven zijn hoofd en dan probeert hij hem binnen te boxen En terecht is dat een gele kaart, goed gezien van Ed Jansen. Nog een glimlachje bij de trainer, bij de koning. Ja, die kan ook moeilijk anders. Die beleeft hier de, ja, bijna de avond van zijn carrière bij Volendam. Want het, uh, ja, Ajax heeft toch de kans gehad net om het af te maken. Het was een grandioze kans. En als dat soort kansen er al niet in gaan. Ja, ja, u kent dat soort uitdrukkingen. Een hakje van Hoesen en uh, Schöne. Die kon één op één doorlopen op de doelman. Op Timmermans van uh, Volendam. Geen verdediger in de buurt. Hij had de hoek voor het uitzoeken. Uitgerekend uh, uh, koos hij voor uh, Timmermans. En nu weer een kans en een omhaal van uh, Siem de Jong. En weer Red Timmermans. Het mag voorlopig niet zo zijn. Voor Ajax. Dat wel een aantal grote kansen heeft gecreëerd. Het is toch ook gewoon een kwestie van kwaliteit dat Ajax vanavond ontbeert. om die kansen te verzilveren. Wel heeft Ajax intussen gewisseld. Heeft Leslie de Sa ingebracht. Dat is een buitenspeler van de jong Ajax. Niet zijn de buurt overigens. Twee jaar geleden mocht hij ook wel eens een keer meedoen met een bekertoernooi. Hij heeft ook wel één keer mogen invallen in de competitie. Hij is de laatste week erg opdreven als buitenspeler in Jong-Ajax. En hij moet hier dan maar wat openingen gaan creëren in de slotfase tegen Volendam. Duarte is naar de bank gegaan. Ajax weer in de aanval. Nu met Andersen aan de linkerkant. Die probeert nu tot de voorzet te komen. Dat lukt hem ook. En die voorzet wordt eruit gehaald door die doelman. Die Timmermans die het heel erg druk heeft vanavond nog tien minuten te gaan. En Volendam trekt nu weer brutaal ten aanval. De linksbek Koster steekt de middellijn over. Geeft een paasje mee aan Lamouchi die de bal dan toch heeft. In zijn duel met de rechtsbek Lijon. Koster maar weer terug en brutaal is er nu weer balbezit voor Volendam. Nu Kouwas die de bal laat lopen. Ja, daar zit Deli Blind tussen De linksbek. Intussen balbezit voor de rechtsback van Volendam. Gerry Koning. Die kan denk ik alleen nog maar terug naar zijn eigen doelman. Opgejaagd door Andersen. Inderdaad. Timmermans moet maar een ros geven tegen die bal. Die in één keer weer de middellijn overgaat. Waar hij wordt opgevangen door Van der Hoorn. Die hem ook meteen weer inlevert. Ook dat is kwaliteit. Bij een tegenstander. Bij Leon Tol. Die goede centrale verdediger. De beste verdediger overigens vanavond van Volendam. Heeft ook wel eens een harde overtreding nodig. Maar goed. Dan moet een Ajax hier maar omheen kunnen voeren. Ballen. Dat lukt niet altijd. Dan Palsen, de invaller. Gekomen dus voor de geblesseerde Serrero. Palsen heeft tot nu toe heel veel balverlies geleden. En toch, ondanks de 1-1... Een rustige opbouw achterin bij Ajax. Met Palsen nu in de positie van de laatste verdediger. Steekt nu de middellijn over. Zoekt de mogelijkheid om een lange bal te gaan geven. Dat lukt niet. De Jong komt zich aanbieden. Maar levert de bal ook weer in. Zelfs hij. En dan maakt Schöne een overtreding. Die Schöne op een gele kaart komt te staan. Ajax is het helemaal kwijt. Dat zal toch niet zo zijn. We hebben nog acht minuten te gaan. En wat blessuretijd. En als het dan zo blijft. Dan gaan we hier heus een verlenging beleven. Tussen Ajax en Volendam. Ja, dan uh, gaan we ook maar even bij... Be hey, ben je er nog, Ennie? <laughs> ja. <laughs> nog geen bitterballen gezien overigens. Maar uh, misschien dat het over een minuutje of vier gaat gebeuren. Staat 3-1. En uh, Sparta speelt ook met 10 man. Omdat uh, Slijgaard geblesseerd raakt. Terwijl Sparta nu weg is. Via Roderick. En die uh, brengt de bal voor het doel. En dan gaat hij er nog bijna in. Het is het uitgestoken been van Esteban die de 3-2 voor komt. Uh, goede voorzet dus van Roderick Gielissen. En die kan net niet binnengetikt worden door Voskamp. Maar uh, ja, ik zei het al, Sparta ook nog met tien man. Want Sleijgaard raakte gelasseerd en dat was al drie keer gewisseld. Dus eigenlijk is het een beetje uitspelen geblazen. Nu een enorme kans aan de andere kant voor Goedmoetson. Wel een schiet hij de bal net naast. Schiet een half metertje. Ja, het is nu open huis achterin. Het is een, uh, een feestje aan het worden voor AZ. Het heeft het lang niet naar uitgezien. Nog uh, 3,5 minuut. We zitten in de tweede verlenging. En AZ gaat door naar de volgende ronde. Maar oh, oh, oh, wat was het moeilijk. Ja, we spraken net met Ayold Kloosterboeren over de beslissende wedstrijd in de Amerika's Cup... tussen de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Die wedstrijd is, als het goed is, een minuutje of tien onderweg. We zijn wel heel benieuwd naar een tussenstand, Ayold. Ja, ze zijn al bijna halverwege. Het gaat verschrikkelijk hard. We hebben een spannende start gezien. Waarbij Nieuw-Zeeland aan de leiding ging. Dat stond ze, uh, uh, ja, dat, dat was ze geraden ook. Want Amerika, als ze één keer voorliggen, uh, zijn ze bijna niet te kloppen. Nou, Nieuw-Zeeland pakte inderdaad uh, de leiding. En uh, Amerika ging dan vlak achteraan. Ze konden ze bijna aanraken. Geen kans om in te halen. Maar uh, de kansen keerden toen ze bij de benedenboei waren. Eerste kruising. Uh, we hadden Nieuw-Zeeland nog. Uh, voordeel van bakboordvoorrang. Maar Amerika is zo snel geworden in de afgelopen week, vooral upwind, dus tegen de wind in kruisen, dat ze Nieuw-Zeeland op dit moment eruit kruisen en liggen nu op een voorsprong van zo'n 150 meter. We hebben dus nog een, een, een half stuk tegen de wind in te gaan en dan met de wind in terug naar huis. Ik denk dat Amerika met de cup er vandoor gaat. Nou... Dat zal een sensatie wezen. Goed, we houden het in de gaten. Dankjewel. Uh, meld je gauw je meer nieuws hebt van de Amerikas Cup. Hetzelfde geldt voor Philip Kook natuurlijk in de arena. Uh, hoe lang nog überhaupt uh, tot de negentig vol is? Zes minuten en nu een corner voor Volendam. Waar Muren met zijn hoofd naar de bal gaat. En die bal wordt net verdedigd dan door, uh, door Van der Horen. Ja, we hadden zojuist al een corner vanaf de rechterkant. Die werd getrapt door... Uh, door Koewas. En eh, die bal landde vlak onder de lat. En nou moest Sillessen toch nog even handelend optreden. Om die bal daar onder die lat weg te tikken. Dan krijgt Sillessen het nog ineens druk. Volendam zet Ajax gewoon onder druk. In net eh, nog ruim vijf minuten te spelen. Nu eh, balbezit voor Volendam. Met eh, de linksback Koster op de helft van Ajax. hoor, Op de helft van Ajax gewoon. Ajax moet verdedigen. Tegen de nummer 15. Ik zeg het nog maar eens. Uit de Jupiler League. Nu dan... Eh, uh, Marengo en een kans voor uh, Muren die zich laat vallen. En dan de scheidsrechter vragend aankijkt. En terecht krijgt hij helemaal niets. Saa ingevallen. De rechterspits uh, krijgt niet eens een balvoordeel. Want het is een inborp voor Volendam. Koster gaat werpen. De linksback van uh, Volendam uh, krijgt hem weer terug. Uh, Schöne jaagt erachteraan. Hij pakt Koster maar even vast aan zijn arm. En hij heeft al geel. Maar Koster blijft desondanks in balbezit. We gaan even naar Andy, want daar zal ongetwijfeld weer gescoord zijn. Ongetwijfeld, uh, Filip. 4-1 is geworden voor AZ. Mooiste doelpunt van de wedstrijd. Halve omhaal van uh, Steven Berghuis. Hij scoort 4-1. Uh, nou, we zitten echt op, uh, op slag van tijd. Het is uh, de 15e minuut van de tweede verlenging. Dus AZ op 4-1. Terug naar Filip, want het is er spannend in de arena. Het blijft spannend. Wie had dat toch ooit kunnen denken... We zien een voorzet van Kobas En een kopbal van, uh, van Overtoom, denk ik dat het is. En uh, weer Sillissen op de lijn. Moet een redding verrichten. Hij komt al recht op hem af. En Sillissen vangt hem. En hij heeft een klem vast. Dat is ook alweer zijn mee meevaller. En Fischer komt er uh, nu in bij Ajax. Siem de Jong uh, gaat naar de kant. En uh, nou ja, dit moet uh, Ajax dan enig soelaas gaan bieden. Ja, uh, hij speelde een hele goede eerste helft, uh, uh, Sim de Jong. Maar hij heeft toch nog geen lucht na zijn uh, klaplongblessure van uh, twee maanden geleden. Om hier dan uh, de 90 minuten op, uh, ja, in volle conditie uh, te, te volbrengen. Ja, wie had dat ook kunnen denken? Dat dat had nodig zou zijn. Maar goed, Ajax weer in de aanval. Hoesse in de punt van de aanval. Legt de bal af aan de linkerkant. Deli blind, meegekomen. En de bal moet nu dan een keertje voorkomen. Schöne nu in de punt van de aanval, maar die kan niet meer worden bereikt. Palsen, Palsen en maar weer breien. Andersen dan op het middenveld. En weer verdedigt Volendam heel compact. Volendam voelt zich in de slotfase sterker en sterker worden. Weer een foute paas, kan weer worden onderschept. En Ajax moet weer van vooraf aan beginnen op eigen hoofd. Weer balbezit rond de middenlijn voor Palsen. Die weer wandelt, die weer om zich heen kijkt. Waar naartoe? Dan maar weer een balletje breed naar Van der Horen. Weer een balletje breed naar een mooi, Zander. Ja, dit vindt Vollem dan wel goed. Die laten zich zakken met z'n allen. Die verdedigen nu met z'n elfen. En natuurlijk geeft ze maar eens ongelijk. Palsen. Dan weer zoeken wie nu? Fischer gaat zich maar eens melden aan de bal. Fischer en. Uh... Die speelt maar eens breed. Ja, waar naartoe? Van der Hoorn. Ja, die zoekt ook. Die kan de bal ook niet kwijt. En dan maar weer terug. En nu gaan ze weer fluiten in de arena. Dat kan niet anders. Pal weer rond de middencirkel. Deli Blind. Ja, komt er nu balbezit. 75% ongeveer voor Ajax in deze wedstrijd. Maar met balbezit alleen win je geen wedstrijd. Daar begint het natuurlijk wel mee. Maar. Ja, Ajax creëert er momenteel in de slotfase weinig mee. Schöne wijst waar hij de bal hebben wil. En daar krijgt hij hem niet. Veel onbegrip ook onderling bij de spelers van Ajax. Nu dan een paas richting Andersen. En die kan weer worden verdedigd door Tol. Die jaagt de bal over de zijlijn. Inworp zo bij de hoekvlag aan de linkerkant. Waar Fischer de bal maar weer weggeeft. Want Fischer zelf gaat positie kiezen in het 16 meter gebied. Blind moet hem gaan nemen. Andersen komt de bal ophalen. Iedereen verdedigt bij Volendam, linie op linie. Ze staan heel kort bij elkaar en het is zo moeilijk om er doorheen te komen, om er doorheen te voetballen bij Ajax. Dat beslist niet in vorm is in deze, dat moet ook gezegd worden, ongebruikelijke samenstelling. Want Frank de Boer heeft drie basisspelers rust gegeven, die doen helemaal niet mee en drie basisspelers beginnen vanaf de bank. En zijn dus met Fischer bijvoorbeeld toch weer nodig, hoewel Fischer de laatste week ook al niet altijd meer basisspeler was. De zaak kan nu worden aangespeeld. Maar die wordt weer goed verdedigd door Koster. En de minuten tikken maar weg. Anderhalve minuut nog. En wat blessure tijd. Fischer nu. Fischer zoekt positie voor zijn linker om tot de schot te kunnen komen. Nu dan een paasje. Andersen. En er wordt mee verdedigd door Kouwas. Die een duwtje in de rug krijgt van Deli Blind. Blind gaat protesteren bij Ed Jansen. Dat zal weinig om het lijf hebben. Want Blind deelde wel degelijk een duwtje uit. Natuurlijk gaat Koewas in zijn eigen 16 meter gebied waar hij moest mee verdedigen. Meteen naar de grond als hij iets voelt. Maar er was wel degelijk sprake van een duwtje. Ed Jansen stond in zijn recht. En zo lijkt deze wedstrijd dan inderdaad af te gaan op een verlenging. En dat mag je gerust een blamage noemen voor Ajax. Een uittrap nu van Timmermans. We schrijven inmiddels de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Een duw van Palsen is gezien. Op de helft, halverwege op de helft van Ajax. En weer een vrije trap voor Volendam. En alle ajax er nu achter de bal. Die verdedigen allemaal. En balbezit voor Volendam op de helft van Ajax. Nog een halve minuut te spelen en dan weten we hoeveel minuten erbij zullen komen bij deze wedstrijd. Even kijken wie nu aan de bal is. Dat is Lamouchi, de invaller met een vorm. Er komt nog een voorzet aan en die wordt eruit gehaald door Van der Horen. Het is allemaal nodig. De Sa wordt aangespeeld en prima terugverdedigd daar door Marengo. De linkerspits, drie minuten nog krijgen we erbij. Drie minuten nog als Timmermans achterin weer een hijs geeft tegen die bal. Die linies staan nu ver uit elkaar van Volendam. Dat ook denkt van, nou wellicht kunnen we ook de winnende nog maken. En Moeten we het niet eens laten aankomen op een verlenging. Koster. Koster speelt overtoom aan. Geen familie van Willy, Maar deze overtoom die speelde ooit ook een jaartje bij Ajax. Waar hij overigens niet slaagde. 2010-2011. Palsen met een paasje naar Dussa, Die nu de bal aanneemt op de helft van Volendam. En gaat kijken of hij een voorzet kan geven. Nee hoor, balletje weer terug naar Palsen. En weer terug naar Dussa. Halverwege de helft van Volendam. Twee mannen om hem heen. Daar komt hij handig uit. Maar dan komt er nog een derde. Dat is overtoom. En dat is dan de te machtig. De Sa houdt dan heel knullig, Voor totaal overbodig zijn tegenstander vast. En wordt nu ook uitgefloten door het publiek. Een overbodige overtreding van die uh, Leslie de De invaller. Die uh, ook al eens een keertje scoorde. Overigens voor uh, Ajax. In dat bekertoernooi. Twee jaar geleden. Toen hij debuteerde tegen Noordwijk. Maar nu dus zou hij een beslissende rol moeten krijgen. Dat zou. Uh, de bedoeling zijn van de boer. Hij kan een beslissing forceren. Maar hij is nog niet voorbij zijn man gekomen. De linksback van Volendam. Koster. Hoe lang hebben we nog? Ik denk nog krap twee minuten. Hans de Koning. De trainer van Volendam. Gaat er maar eens bij staan. Hij beleeft hier zijn moment van glorie. In de arena tegen Ajax. Hoe dit ook afloopt. Hier is Volendam nu al de morele winnaar. Maar het kan ook nog de echte winnaar worden. Dat is helemaal geen fantasie de centrale verdediger, met een lange bal richting Muren. Muren ontsnapt aan de baltjes En die komt nu Sillesse tegen. En Sillesse moet nog redding brengen ook. Een kans voor Volendam in de blessuretijd van de wedstrijd. Muren ontsnapt een beetje aan de linkerkant. De hoek is heel lastig en Sillesse komt goed zijn goal uit. En hij pareert het schot van Muren. En Muren heeft alle tijd. En Volendam krijgt nog een hoekschop. Waarvoor Volendam terecht alle tijd neemt. Overtoon, legt die bal maar eens rustig klaar in het uh, kwartcirkeltje. Nu komt dan die corner. Sillersen kan hem niet pakken. En die bal die valt zomaar voor de rechter. De rechter van uh, Muren denk ik dat het is. En dan kan Ajax nog een keer uitkomen. Counter van Ajax in de slotfase. Andersen, Andersen op snelheid. Andersen, Andersen wordt ten mee meehoord. Keurig de bal gespeeld. Keurig de bal gespeeld. Een uitstekende actie uh, was dat van uh, Marengo. En uh, daar komt uh, Fiesje weer. Fiesje breekt door. En dan is de kans wel voorbij. Als uh, Timmermans de bal weer een hijs geeft. En uh, Muren de bal ontvangt. En uh, nog een keertje Volendam ten aanval trekt. Overtoom. 4 tegen 4. Volendam ten aanval. Het is nog niet voorbij. Het kan nog altijd. Koewas. Kouwas. Muren trekt de aandacht. En Moisander met een moeizame redding. In zijn eigen 16 meter gebied. Het is echt spannend. Het is niet te geloven. Maar het is echt spannend. Tussen Ajax en de nummer 15 uit de Jupiler League. Dat al 19 tegengoals heeft tot nu toe. Een negatief doelsaldo Dat afgelopen weekend nog met 3-0 verloor van Helmond Sport. Dat maakt het hier Ajax lastig. Nu Fischer die probeert er langs te komen bij de rechtsback. Bij Koning die zet hem de voet was. Goed verdedigd van Koning. De 90 minuten zit erop. Er is afgefloten. En we gaan heus Het is echt waar. Naar een verlenging bij Ajax tegen Volendam. ja ze fluiten, maar het is hartstikke leuk. Maar goed, dat is voor de neutrale toeschouwer. We gaan even naar het kloosterboer, de America's Cup. Uh, want er moet wat meer duidelijkheid in de strijd zijn. Wordt het echt Amerika of voor het Nieuw-Zeeland? Het wordt Amerika. Ik zie al een glimlachende schipper, Jimmy Spithill. Ja, dit is, dit is werkelijk waar, niet te geloven. Uh, upwind, daar waren we gebleven. Uh, Amerika pakte de voorsprong. En uh, ja, dat hebben ze gewoon uitgebouwd. Foiling, upwind, wel eens van gehoord? Mm, nu wel. <laughs> Foiling <laughs> betekent dat je... Uh, ja... Uit het water wordt getild door die kromme zwaarden. Zodat ze over het water heen scheren. Nou, de Amerikanen hebben dat uh, geperfectioneerd. Nu zelfs tegen de wind in. Dat is uh, extreem moeilijk. Maar ze hebben het onder de knie ja, gekregen. Het wel ze vliegen op zo'n moment. Ja, het is ja. werkelijk ongelooflijk. En, en die schitterende beelden die hebben er ook voor gezorgd... Dat, ja, dat, dat deze sport een enorme lift krijgt. Maar Amerika heeft het dus klaargespeeld. Ik uh, durf het nu wel te zeggen. Ze moeten al iets breken. Er moet al iets verschrikkelijks misgaan. Willen ze dit nog uithandigen? Geven. En dan is het sprookje dus toch uitgekomen. En een nachtmerrie voor Nieuw-Zeeland. Het is ze door de vingers geglipt. Op woensdag 18 september kwamen ze op matchpoint. Dat is dus een week geleden. 8-1 was de voorsprong. En ja, wat zich sindsdien heeft afgespeeld... dat wordt nu al de biggest comeback in the history of sports genoemd. Het is werkelijk ongelooflijk een Hollywood-scenario. Hier gaan ze op weg naar de finish. Nu de laatste rond. Amerika durf ik nu te zeggen... Wint de Americas Cup. In 1995 verloren aan Nieuw-Zeeland. Daar bleef hij twee keer. Twee keer gevaar in Auckland. Daarna ging hij door naar een Zwitserse team. Alinghi. Dat werd gevaar in Valencia. Toen pakte Amerika terug. Mocht het verdedigen. Nieuw-Zeeland was de uitdager, maar die redden het uit niet, uh, uiteindelijk niet... ondanks die gigantische voorsprong van 8-1 werd het 8-8. En nu gaat uiteindelijk Amerika er met The Old Mug... de oudste sporttrofee ter wereld ervandoor. Ongelooflijke prestatie. Hier is geschiedenis geschreven. De America's Cup blijft in Amerika. Ja, zijn, ze, hebben, zijn ze echt al gefinished of staan ze op punt van finishen? Nou, ze staan op punt van finishen. De, de, vlaggetjes staan klaar. Uh, ze gaan echt met, met 40 knopen op de finish af. Dat is, mind you, 75 kilometer per uur over het water. Ja. Het is niet te geloven. Ja. Hier, is, uh, hier is werkelijk geschiedenis geschreven. Nu gaan ze over de finish. Het is afgelopen. Amerika wint de America's Cup. Hand omhoog. Simon Tienpont. <laughs> Dat is wel de, de, de vrolijkste van het hele stel. De Nederlander, Nederlander aan boord. Hij is dolgelukkig dat hij in dat elftal mocht uh, meedoen. En uh, ze hebben het dik verdiend, hoor. Fantastische comeback. Was kid, the things I did hidden onto the grid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 In De wrong, wrong direction van Passenger. Ja, wie had dat gedacht om uh, kwart voor elf... dat Ajax en Volendam nog aan het voetballen zouden zijn? Die werd voor gek verklaard, Filip, uh, eerder deze avond. Ja, ik had het ook niet echt verwacht. Nee. <laughs> ik hoorde net al een, een cynisch staaltje van Amsterdamse humor. Van de Ondankbaar Hoor. Krijg je gratis als supporter een half uur extra voetbal uh, uh, voor je geld. En dan gaan ze <laughs> nog fluiten ook. <laughs> Tja... Deli Blind in balbezit. We zijn twee minuten bezig inmiddels in die noodzakelijk geworden verlenging. Danny Hoes in de punt van de aanval probeert te kaatsen. Dat wat hij zo goed heeft gekund in de eerste helft met name. In de tweede helft kwam er weinig meer van. Deli Blind probeert weer een aanval op te zetten. Ajax natuurlijk in de aanval. En Andersen leidt weer balverlies. En dan gaat Volendam gewoon weer bouwen aan een aanval. koster als hij erbij kan. Slordige bal, slordige bal terug. Uh, een fout van Marengo. En nu kan de Sa doorbreken. De Sa met een voorzet. Is dit hem dan? Is dit hem dan? Nee, ook dit lukt niet. Een lastige stuit, uh, Weliswaar. Maar die bal wordt zomaar overgerost door uh, Andersen. De maker van de eerste goal voor uh, Ajax, toen het er allemaal nog zo florissant uitzag. Tenminste, redelijk florissant. In de 27e minuut scoorde hij 1-0. En daarna kreeg Ajax nog een paar dotten van kansen. Iedere keer redde Timmermans de doelman van Volendam, of misten de ajax er wel zelf. En daarna nam het zelfvertrouwen maar af van Ajax. En rook Volendam zijn kansen, die ze ook wel kregen. Sim de Jong inmiddels kijkt toe vanaf de bank. Zeer chagrijnig en euh, niet, euh, niet zo vreemd ook. Muren muren steekt nu in het middenveld over. Achtervolgd door Schöne zijn directe bewaker nu. Marengo, de Surinaamse linker vleugelspits. En de voorzet van euh, Koster wordt eruit gehaald. Overtoom, overtoom van afstand. En is daar de kans, daar is de kans, daar is het doelpunt ook. Daar is het doelpunt en hij zit Volendam komt op voorsprong. Mijn stem slaat er van over. En waarom ook niet? Muren maakt hem. Muren maakt er gewoon 2-1 van voor Volendam. En de supporters meegruisten uit Volendam. Ze kunnen hun geluk niet op. De ajax de kijken nog vertwijfeld naar de assistent. er of het niet buitenspel was van Muren. Maar dat was het niet. De tweede treffer van Muren. En Volendam leidt in de verlenging tegen Ajax met 2-1. En is dit niet een mooie hommage aan oom Gerry? Overtoom schiet en de bal komt via het lijf van Paulsen. dan ineens terecht voor de voeten van Muren. Robert Muren, onderkant lat, ze kansloos. De koning juicht, Volendam leidt in de arena in dit bekertoernooi tegen Ajax. 2-1, het is niet te geloven. Wat een faal. Goed, eh, ander verhaal. FC Utrecht, dat had een uh, gemakkelijk bekeravondje. 4-1 werd het tegen Den Bosch... mede door doelpunten van uh, Jens Torenstra. Die kon dan ook niet anders dan tevreden zijn. Ja, heel tevreden, denk ik. ik uh, ja, sowieso voor de wedstrijd al met al het vuurwerk... Uh, gaf voor echt die bekers weer. Uh, ja, volgens mij deed dat we wel, wel wat bij ons. Want dit eerste kwartier uh, knalden we er echt op. En uh, ja, we gaven eigenlijk geen mogelijkheid om, uh, om te voetballen. En we scoorden ook gelijk de 1-0. En daarna hebben we gewoon uh, ja, wel lekker gevoetbald. Het was even wachten op de 2-0. Maar ja, na die 2-0 uh, ja, was het gespeeld. En uh, ja, ik denk dat we goed gevoetbald hebben vandaag. Dat is de enige kanttekening die je kan maken. Hè? Dat, dat het nog maar 1-0 is bij rust. Als je het aantal kansen optelt, had de spanning al weg kunnen zijn. Ja, ja klopt. Uh, ja, wat je zegt, dat was de enige kanttekening. En, uh, maar goed, ja, na de rust maak je wel die 2-0 en 3-0. Uh, ja, ik dacht nog heel even uh, wat gebeurt er nou. Want uh, ze hebben geen kans gehad. En via Mark uh, van den Marrel... Uh, Zo'n lullig eigen doel het gaat hij dan 3-1. Maar uh, ja, we maken snel alweer de 4-1. Dus ik uh, denk uh, duidelijke overwinning vandaag. Er is ook wel wat gevaar in, hè? in zo'n wedstrijd van het gaat lekker. En uiteindelijk heb je niet zoveel te duchten van de tegenstander. Ik zag het jou doen, ik zag het Steve de Ridder doen. Dan wil je het ook wel misschien wel wat te mooi doen. Ja, klopt. Uh, dan mislukt het ook nog. <laughs> ik wou een hakje doen, maar ik struikel over mijn eigen benen. Nee, uh, ja, dan wil je het wat te mooi doen. Maar ja, ik denk dat het ook, uh, als het lukt, is het natuurlijk prachtig voor het publiek. En bij een 3-0 stand kan het ook wel. Dus uh, ik denk dat we een leuke wedstrijd op de mat hebben gelegd. Jullie wilt er echt iets van maken, hè? Want van dat, dat nooit, hoort wel vaak het is de, de kortste weg naar Europa Maar apart shirt, inderdaad volle bak, vuurwerk. Ja, uh, ik vind het echt op. De uh, eerste keer dat ik dat meemaak hier. En, uh, ja, ik, kreeg wel echt, uh, tenminste, ik kreeg er echt een boost van. Hè. Volgens mij het team ook. En uh, Die sfeer uh, was echt top vandaag. Het past ook wel een beetje bij de opmars. Hè? Jullie zijn zo langzaam maar zeker een beetje uit een dalletje aan het kruipen. Voel je dat ook zo? Uh, ja, ja, met het team. Uh, nou, met mezelf ook uh, een uh, ja, wat mindere start gehad. En uh, nu gaat het weer lopen. En, uh, ja, dat uh, geeft zelfvertrouwen en uh, ja, goede moed voor de, voor de komende wedstrijd. Ja, ook zo'n wedstrijd al is het maar den Bos, zeg maar. Ja, daarom. En, uh, ja, ik denk dat, het het team, uh, zien dat we als team hebben laten zien dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. En, uh, ja, misschien is dit uh, net dat, uh, dat stukje zelfvertrouwen wat we nodig hadden. En, uh, gaan we het zaterdag weer laten zien. Ja, want je was vorig jaar niet vanaf het begin bij, maar ook toen was het een, ja, een soort van groeiproces hè, bij dit elftal. Wat dat betreft is het het verhaal dat zich herhaalt. Ja, klopt. Uh, het hoorde ik van die jongens dat het vorig jaar in het begin ook moeizaam ging en dat het daarna opeens gelopen. Ja, wie weet gaat het nu ook weer helemaal goed lopen. Dan, dan horen we nog de vraag aan het einde van zo'n bekerontmoeting. En je bent door. Uh, zeg het maar. Wat wil je? Wil je nog een amateur thuis? Wil je gelijk een grote wedstrijd? Wat wil je? Ja, ja maakt niet uit. Volgens mij moet je sowieso zes keer winnen om de, om de beker te halen. Dus uh, maakt mij niet uit. En als de sfeer weer zo is als hier en uh, koop een thuiswedstrijd wel, dan is het gewoon top. Jens Toenstra was dat tegen Ronald van der Geer. We gaan weer even naar de Arena Ajax-Vorderdam. De verlenging. Volendam heeft maar drie minuten kunnen genieten van de voorsprong. Want Lasse Schöne heeft gelijk gemaakt. Het staat 2-2. Er werd een overtreding gemaakt op zo'n 24 meter van de goal van Timmermans. Schöne heeft al vele mogelijkheden gehad uit die vrije trap. Maar deze was dan raak, koelbloedig, raak geschoten in de hoek. Laag waar Timmermans er net niet bij kon. Die muur stond ook niet helemaal lekker van Volendam. En het is weer gelijk. Er was geen enkele reden om uitbundig te juichen voor Lasse Schöne. Dat deed hij dan ook niet. Het publiek, er zijn hier veel toeschouwers die hier normaal niet zijn met competitiewedstrijden. Die geen seizoenkaart hebben, maar deze wedstrijd wel even wilden bezoeken hier. Een wat goedkoper, een kaartje konden krijgen. Die juichten wel, die zijn iets minder cynisch denk ik. En die juichten nog heel hard voor deze 2-2. Maar spannend is het nog altijd. Volendam heeft ook alweer een kansje gehad. Dat spel golft op neer, gelooft u het of niet. Het is echt waar. Maar Ajax staat nog altijd op 2-2 tegen Volendam. Henk Groener, de bondscoach van de Nederlandse handelvrouwen aan de lijn. Goedenavond meneer Groener. Goedenavond. Ja, het verbaast u niks waarschijnlijk, hè? dat uh, sportbolwerk Volendam. Want dat kent u uit het handbal natuurlijk ook. Ja, nou ja, in het handbal doen we het wel heel goed. En vanavond tegen Ajax gaat het ook prima. Ja, ja, ja. Zeg, u heeft um, een contract getekend voor, uh, de, in ieder geval voor de komende drie jaar. U heeft het contract verlengd uh, als uh, bondscoach van de handbalvrouwen met de handbalbond. U bent al sinds 2009 bondscoach. Um, waar die verlenging? Nou ja, we zijn, uh, we zijn met de ploeg... Uh... Met een mooi project bezig richting, richting Rio 2016. En uh, we zitten daar op koers en we hebben van beide kanten besloten om met elkaar door te gaan. Ja, nou ja goed, dat kan je ook met één jaar doen, zoals gebruikelijk was. Maar het feit dat het nu drie jaar is, moet ik dan de conclusie daaruit trekken dat er wel heel veel vertrouwen in nu is? Ja, dat denk ik wel, anders had we dat niet gedaan. Ja. <laughs> Lijkt mij ook. Wat is het doel? Is het doel echt Rio? Alles vanaf nu Rio? Nou ja, het doel is eerst in oktober EK-kwalificatie... dan komt de WK in december in Servië... en zo gaan we van jaar tot jaar verder. En, en uh, nou goed, door de keuze met de contractverlening tot eind 2016... is natuurlijk wel duidelijk dat, dat Rio een uh, nadrukkelijk uh, groot doel is. Ja, en er komt een fulltime programma in 2015, heb ik begrepen. Kunt u eens omschrijven hoe dat er ongeveer uit moet gaan zien? Nou ja, dat, dat, dat uh, gaat er als volgt uit. Misschien de dames uh, van de nationale ploeg hebben... Vorig jaar zomer zelf aangegeven dat ze een jaar voor de spelen met elkaar willen trainen en spelen. En uh, we zitten nu in, in, in zes verschillende landen uh, bij allemaal verschillende clubs. Uh, waardoor we al heel weinig met elkaar kunnen werken. En uh, ja, We hebben grote plannen toch ook om in Rio wat, uh, wat te gaan bereiken. En dat betekent dat we meer met elkaar zullen moeten trainen en spelen. En uh, Daar is de wens vanuit de ploeg ook gekomen om een jaar voor de spelen fulltime te gaan doen. Dat betekent dat we een programma gaan... Uh, ...uitwerken, uh, wat we begin volgend jaar ook aan de ploeg voor willen leggen, uh, waarin dat gerealiseerd wordt. geworden. Ja, en dat betekent dat die, uh, die speelsels die in het buitenland spelen dan hun werk in het buitenland op moeten geven voor dit plan? Dat betekent dat, uh, ja goed, het is uiteindelijk hun eigen wens ook, dat ze naar Nederland komen om hier met elkaar uh, dagelijks te trainen. Ja, en dat moet dan ook financieel haalbaar zijn, kan ik me voorstellen. Dus ja, ja dat, dat, moet... <laughs> dat lijkt me wel. Ja, en, en, en zit dat erin? Nou ja, dat, uh, laat ik zo zeggen, dat is niet direct mijn pakje, Jan. We hebben daar in ieder geval de steun van NRC en NSF. Die zien dat plan ook zitten. Uh, en hebben ons uh, uh, tot nu toe toegezegd dat ze die dames uh, blijven steunen. Ja. En we gaan samenwerken om dat plan voor elkaar te krijgen. En dat zal zeker... Uh, nog een zekere financiële inspanning voor gevraagd zijn. Ja, nou, het, op papier klinkt het een, uh, en op de radio klinkt het ook goed. Dus, ja, uh, en het, ja, het, het ziet er ongetwijfeld op papier ook goed uit. Dus nu de praktijk. Ja. Ik wens u heel veel succes in de aanloop naar, uh, naar Rio... en gefeliciteerd met uw verlenging. Dank u wel. Oké, okay, goedenavond. Henk Groenooi goedenavond. Is dat. de bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen... dus ook de komende drie jaar. Philip Koken, die beleeft een bijzondere avond in de arena. Ja, je moet altijd oppassen met kwalificaties als historisch. Maar het zou zomaar historisch kunnen worden. Tenminste vanuit de optiek van uh, Volendam. Want uh, als het hier... Nou ja, als. Laten we het maar even afwachten. Lijon. Lijon in balbezit namens Ajax. De rechtsback die uh, zojuist, zeg maar een minuutje geleden... op vernederende wijze werd gepoord door een invaller van Volendam. Lamouchi. En uh, daaruit kwam nog een kansje voor Volendam. Dat, uh, ja, dat toch al wel wat kansjes heeft gecreëerd nu in deze verlenging. We hebben nog zo'n drie minuten te gaan in de eerste verlenging. Balbezit nu voor Koster, de linksback van Volendam, die maar eens teruggeeft aan Tol, de centrale verdediger van Volendam. En nu komt Marengo, de spits, de bal maar eens halen. En die geeft weer af op Koster. Ajax geeft nog niet voldoende druk. Nu wel door de Sa. En via de Sa gaat hij dan over de zijlijn. Overigens opvallend dat Volendam zover komt weer in een uitwedstrijd. Het is al de zevende uitwedstrijd. Voor Volendam op rij in een bekertoernooi. De laatste keer dat Volendam een keer thuis mocht spelen in een bekertoernooi, Dat is al vier jaar geleden. En ja, wie deze loting zag, Ajax-Volendam. Die zou dan zeggen, nou, dat uh, is een kansloze zaak. Maar ja, Ajax is zichzelf niet. Ajax is zichzelf niet. En je moet er toch niet aan denken dat Ajax hier uh, volgende week in dezelfde vorm gaat spelen tegen Milan. Milan en Volendam zouden ze vergelijkbaar zijn. Nog 2,5 minuten gaan in de eerste verlenging. Ajax-Volendam. Tussenstand 2 tegen 2. Met even kijken wat er in het buitenland is gebeurd. In Italië een volledige speelronde. Napoli verspeelde punten tegen Sassuolo. 1-1 werd het en daar profiteerde AS Roma met Kevin Strootman van. Roma won met 2-0 op bezoek bij Sampdoria... en gaat nu alleen aan de leiding met 15 punten uit 5 wedstrijden. Kever tegen Juventus werd 1-1. Bologna-AC Milan met Nigel de Jong 3-3. In Engeland, derde ronde League Cup. Manchester United won met 1-0 van Liverpool... waar Suarez na zijn teamduels schorsing zijn rentree maakte. Newcastle United met Krul en Anita in de basis gaat ook door... ten koste van Leeds United. Het werd 2-0. En Birmingham City zorgde voor de grootste verrassing. De club uit de championship versloeg Swansea City... met Tian Daly en de Guzman met maar liefst 3-0. Dan de Duitse beker, tweede ronde. Bij München won zonder robben. makkelijk van Hannover 96. Het werd 4-1. Darmstadt eh, 98 tegen Schalke 04 werd 1-3. En Jos Luukai vloog met Hertha BSC uit de beker... na een 3 1 nederlaag tegen Kaisers Lauteren uit de Tweede Bundesliga. Even kijken in België, ook daar de beker, de vierde ronde alweer. Anderlecht haalde uit tegen een uh, tweede klasse, Eupen. John van der Brom zag zijn ploeg met maar liefst 7-0 winnen. En ook Mario Been was succesvol met Genk. 3-1 winst op Tubeken, dat een uh, niveau lager speelt. Dat was uh, la, uh, als het bekervoetbal en de competitie in het buitenland. Philip Koken in de Arena, Ajax Volendam. Er komt weer een paas aan en die komt weer niet aan. De zaak kan de bal niet achterhalen. Die paas is weer niet goed van, van Scheunen. en gaat weer over de achterlijn. Het publiek mord, het publiek knort in Amsterdam. En Volendam heeft weer balbezit met Timmermans die alle tijd neemt voor zijn doeltrap 2 tegen 2. We zitten inmiddels in de laatste minuut van de reguliere speelte van de eerste verlenging. En dan hebben we nog een kwartier te gaan. En het zou zomaar uit kunnen draaien ook op penalties. En ja, dit Ajax met een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat uh, zal zich toch niet al te kansrijk wanen met, uh, met penalties. Want uh, Volendam ja, moet toch je staat worden geacht om hier net zo koelbloedig te spelen. Als het uh, hier doet in de tweede helft. En zeker ook in deze verlenging. Mooi Zander gaat nu de bal opdrijven. En dan uh, fluit uh, Jansen af voor wat betreft. De eerste 15 minuten van de verlenging. een Hels een streamend fluitconcert weer van de supporters van Ajax. Want ze gaan allemaal eventjes denk ik, een slok water drinken. En dan gaan we verder met de tweede verlenging. Tussenstand Ajax 2, Volendam 2. Het is vooral nog een blamage voor Ajax. De afloop hiervan zometeen natuurlijk in met het oog op morgen. Meldt er nog even dat Marco van Ginkel. Gisteren in het League Cup duel met, uh, uh, tussen Chelsea en Swindon. De voorste kruisband van zijn rechterknie knie heeft afgescheurd. Dat is geen goed nieuws. En MRI scan vandaag heeft het uitgewezen. Uh, de middenvelder die de bekerwedstrijd al na 10 minuten moest verlaten. Nadat hij zijn knie had verdraaid wordt op korte termijn geopereerd. Voor het volledige herstel na een kruisbandblessure staat normaal gesproken zes tot negen maanden. En dat betekent dat deelname van de jonge international aan het WK in Brazilië... in de zomer van 2014 serieus in gevaar is. Dat is dus slecht nieuws met betrekking tot Marco van Ginkel. Goed, tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen hoort u Philip Koken natuurlijk vanuit de Arena in met het Oog op Morgen...